Het Russische energiebedrijf Gazprom gaat via een dochterbedrijf... gas verkopen aan het Nederlandse bedrijfsleven. Binnen vijf jaar wil Gazprom 15 procent van de zakelijke markt in handen hebben. Het bedrijf levert al gas aan energiebedrijven Essent en Nuon... maar wil nu met een eigen verkoopkantoor in Den Bosch... in eerste instantie het midden- en kleinbedrijf van gas voorzien. Voorlopig wil Gazprom in Nederland nog geen gas verkopen aan consumenten. Die markt vindt het bedrijf nog te bewerkelijk. Utrecht wil oude vervuilende personenauto's weer uit het stadcentrum. Uiterlijk in 2015 mogen dieselauto's ouder dan 8 jaar... en benzineauto's ouder dan 10 jaar het centrum niet meer in. Dit is een van de maatregelen om de stad schoner te maken. De luchtvervuiling ligt in Utrecht boven het landelijk gemiddelde. Het stadsbestuur wil er iets aan doen... ook om aan de Europese normen voor 2015 te voldoen. Zwaar vervuilende vrachtwagens zijn sinds 2007... al niet meer welkom in het centrum. Utrecht is de eerste stad in Nederland die vervuilende personenauto's uit de binnenstad weert. Amsterdam was een paar jaar geleden hetzelfde van plan, maar die plannen liepen op niets uit. Het bloedige conflict in Zuid-Soedan wordt uitgevochten met wapens uit onder meer China, Oekraïne en Soedan. Dat staat in een rapport van Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie spreekt van een constante stroom wapens die het gebied binnenkomt, zoals tanks uit Oekraïne en landmijnen uit China. Amnesty stelt dat de tanks die door het Zuid-Soedanese leger worden gebruikt... via Kenia het gebied binnenkwamen. Dat was in strijd met een vredesakkoord... dat de strijdende partijen in 2005 hadden gesloten... en met een embargo van de EU. Amnesty roept de regeringen op geen wapens meer te leveren... aan landen die de mensenrechten schenden. De New York Times heeft sinds vandaag een Chinese editie op internet. De krant wil het groeiend aantal hoogopgeleiden in China... op de hoogte houden van de ontwikkelingen... in de wereld van politiek, zakenleven en cultuur. Het gaat voorlopig om een proef. Per dag worden 30 artikelen op de Chinese site gezet. En de krant hoopt dat China de site niet blokkeert... zoals in het verleden soms is gebeurd. De New York Times is niet de eerste krant met een chinese -talige editie. Eerder deden de Wall Street Journal en de Financial Times het al. Dan het weer nog zonnige periode en het wordt zomers warm. 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Later vanmiddag en vanavond stevige onweersbuien. met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon- en stapelwolken. in het oosten kans op een onweersbui. en 25, 20 tot 25 graden. Aan de B verkeersinformatie staan op dit moment nog 26 files. De dagelijkse files lossen alweer op. Dit zijn de opvallende. A12 ten richting Utrecht tussen Gouden en Nieuwerbrug 6 kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. A50 Arnhem richting Oost tussen Heteren en het knooppunt Ewijk 4. En dan de N50 Zwolle richting Emmeloord. Bij Kampen Zuid is de weg dicht door een ongeluk met een vrachtwagen en twee personenauto's. Er staat 2 kilometer file en het verkeer wordt via de af- en toerit geleid. En dan nog een bericht voor treinreizigers. Van en naar Schiphol rijden door een stroomstoring minder treinen. en De extra reistijd kan daardoor oplopen tot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 Direct flexibel inzetbare medewerkers nodig. Otto Workforce. Goed voor elkaar. Het NOS Radio Injournaal. Marcel Oosten. En Lara Renssen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Het is één grote spagaat op de top in Brussel de komende twee dagen. Tegengestelde belangen binnen en buitenlandse politiek. Straks de spreidzit van demissionair premier Rutte. Eerst naar de Russen, ze komen. Want het Russische energiebedrijf Gazprom wil en gaat ook gas verkopen in Nederland. Binnen vijf jaar wil Gazprom 15% van de zakelijke markt in handen hebben. De directeur van Gazprom Energy in de Benelux... Hadden wij graag willen spreken... Maar hier zit Peter van der Meerschout, ook welkom. Dag collega. Waarom zit jij hier en spreken we niet met de directeur? Nou ja, um, um, jij zegt het al over de Russen komen... maar dan moeten ze wel toestemming hebben uit, uh, uit Moskou. Ja. Uh, Gazprom is een hele grote, eigenlijk de grootste gasproducent um, in, uh, in Rusland... en levert aan heel Europa een heel erg groot bedrijf. Een heel klein onderdeeltje daarvan komt straks in Den Bos te zitten... met een kantoortje met vijf tot zeven mensen. En die moesten vanmorgen eerst nog eventjes bellen met Moskou... of dat ze hier op de radio mochten vertellen... wat ze in de krant ook al hadden gezegd... Namelijk dat ze hier een winkel gaan openen. Maar ze hebben dus geen toestemming gekregen van het grote Rusland. Van het grote Moskou moet ik zeggen. Wat gaat dat grote bedrijf hier doen Peter? Ze gaan gas verkopen en ze gaan gas verkopen aan het midden- en kleinbedrijf en dus nog niet aan de consumenten, maar ze beginnen gewoon klein met, uh, laten we zeggen de bakker op de hoek, uiteindelijk naar uh, een uh, garagebedrijf dat um, uh, de boel ver verwarmd wil hebben, om uiteindelijk in de komende jaren uit te groeien naar bijvoorbeeld ook uh, de grote installaties waar gewoon veel gas voor nodig is, de grote echte industriële bedrijven. Um, Gazprom levert overigens al aan onze energiebedrijven Essent en Nuon, hè? maar dit bedrijf. Gazprom Energy is dus een dochterbedrijf van die grote gasproducent. Die beginnen nu eerst met de kleinzakelijke markt. en willen dan later uitgaan groeien naar de grote industriële bedrijven. Ja, ze, ze zitten al in Duitsland, hè? Gazprom is de soort sponsor in, bijvoorbeeld van Schalke. Ja, ze zitten ook in Groot-Brittannië. en um, uh, ze zitten ook al in Frankrijk. Ja. En daar zitten ze ook al in die zakelijke markt. Dus ze hebben al een, een, een, een positie in Europa. Ze kopen in via Londen. Um, leveren in feite, of ze, ze kopen in feite hun eigen gas vanuit Rusland in. op. De markt ja. in, in Londen. Dus nee, ze hebben zeker kennis maar, van de Europese markt. Ja, maar waarom hier? Want, wat hebben ze te dus zoeken op de vrij Kleine toch Nederlandse markt die goed voorzien is. We De, hebben eigen gas ook nog eens. Jawel, jawel, jawel. maar wij zijn natuurlijk wel uitermate interessant. Uh, omdat wij uh, zo'n zo mooie vrije energiemarkt hebben. Um, en um, hier toch met redelijke tarieven zitten... waar ze ook gewoon goede winst op kunnen maken. Ik zei net al, ze verkopen al gas aan Nuon en, uh, en aan Essent. Die dat dan weer doorverkopen. Nou, door die partijen er nou in feite tussen uit te halen... en te gaan concurreren op hun eigen markten... denken ze winsten kunnen maken. Meer winsten kunnen maken dan ze nu al doen. Nou hebben de gevestigde energiebedrijven het zwaar op dit moment. Ik kan me voorstellen dat nu al een hier niet zo blij mee zijn. Hebben ik kan je me wat kan me ook gezegd? heel goed voorstellen. Ze willen officieel niet reageren en zeggen ook gewoon heel formeel, ja luister het is een vrije markt. De markt is uh, geliberaliseerd. Iedereen mag hier verkopen wat ze willen. Maar ik kan me voorstellen dat toen ze vanmorgen dit uh, lazen, en ik kan me ook wel voorstellen dat ze het al eerder wisten, dat er een paar kopjes uh, op de grond zijn <laughs> gegooid dat ze hier niet blij mee zijn. Gaan ze stunten met de prijzen of gaan ze de winst halen in dat dat zij de tussenleverancier eruit hebben. Ze hebben aangekondigd dat ze, um, ze, dat ze geen prijsvechter zijn. En dus uh, stunten met de prijzen. Ze zullen natuurlijk wel hun positie moeten veroveren. dat doe je door net even onder de prijs te gaan zitten van de bestaande partijen. Maar um, ik zei het ook al, voorlopig, wij als consumenten zullen hier nog niet zo heel veel van merken. Want voorlopig willen ze de consumentenmarkt nog niet gaan betreden. Peter van der je dankjewel. Dat is een goed alternatief. 10 minuten bijna over negen. U luistert naar het NOS Radio. Eén journaal verwacht van mij geen Europese vergezicht en al helemaal geen politieke unie. Met die boodschap arriveert demissionair premier Rutte in Brussel... voor een top die juist gaat over meer politieke macht naar Europa. Ja, Rutte zit dus in een lastige spagaat, zegt de politici ook in Brussel tegen correspondent Tijn Mevrouw Kroes, verwacht u dat de regeringsleiders tijdens deze top geschiedenis gaan schrijven? Ik mag het oprecht hopen dat er een duidelijke beslissing genomen wordt... waarmee we door kunnen gaan. Moeilijke positie voor Nederland. Moeilijke positie voor je partijgenoot Rutte. Maar dat geeft ook de uitdaging. En er is geen weg terug, zeg ik altijd. En dat geldt ook voor Mark Rutte? Er is een commitment met Europa. We hebben daar voordelen van. We zijn op het ogenblik geconfronteerd... met een groot aantal problemen die we moeten tackelen. En dat moet met een gezamenlijke inspanning. Gelukken. Er is geen weg meer terug, zegt Mark Rutte's partijgenoot Nelly Kroes... eurocommissaris in Brussel. Haar commissie heeft meegeschreven aan de agenda van deze top... waar één ding centraal staat. Meer politieke macht naar Brussel. Voor Rutte is een politieke unie vloeken in de kerk. Maar volgens Kroes is het nu of nooit. Alleen zo kunnen we een einde maken aan alle problemen. En dat zegt ook Guy Verhofstadt... Leider van de Europese Liberalen, waartoe ook Rutte's VVD behoort. Ik, ik, ik vrees dat, dat je het probleem op korte termijn niet eh, anders kan oplossen... Dan, dan door de sprong voorwaarts nu te maken naar een Europese federale Unie. Dat het begrip politieke Unie in Nederland zo slecht valt... Komt volgens Verhofstadt omdat Nederlandse politici een verkeerde voorstelling van zaken geven. Europese zaken worden gebruikt om mensen schrik aan te jagen. Europa wordt gebruikt om mensen schrik aan te jagen. Om te zeggen: pas op, je gaat vervreemden van je, van je stad, van je dorp, van je land en, en, en dergelijke meer. Ik ga niet beginnen met, uh, met, met Mark Rutte, die al problemen genoeg zal hebben, nu te, te, te, te beginnen uh, duiden. Ik kan alleen maar hopen dat uh, Europese politieke leiders beseffen dat het niet vijf voor twaalf is, maar vijf na twaalf al is. En dat Alleen meer Europa ons uit de stop kan halen. Uh, de premier, ja, ik noem dat, dat het hazeldonk-effect. Uh, hij is schouderkloppend, uh, loopt hij hier rond uh, in Brussel. Maar terug in Nederland uh, is hij meteen weer uh, gevoelig voor PVV en SP. Ja, en die dubbelhartige houding die breekt Nederland op. Wim van der Kamp, Europarlementariër voor CDA. Het hazeldonk-effect heel even, daarmee bedoelt u een grensgevalletje? Exact, hè? dus de grens over euro's. Als hij weer terug is in Nederland, dan is hij euro -skeptisch. En hier is hij de jeune premier, de gevierde man van Nederland. Maar dat hebben ze in Europa ook een beetje door, lijkt mij. Dat begint nu te komen. Kijk, Van Rompuy die heeft nu een aantal grote voorstellen op tafel gelegd. Nu moet Rutte kleur bekennen in uh, Brussel krijgt daarvoor weinig ruimte uh, van de Tweede Kamer. En ik denk dat hij vastloopt als hij niet meer kleur bekent ten gunste van de euro. Nou, dat doet hij wat Europa betreft niet. En uh, dat gaat niet goed aflopen. Ik zie nu iedere keer dat Nederland afstand neemt van mevrouw Merkel. Dat Nederland zegt ja, wel een beetje, maar niet voldoende. En dat werkt niet meer in deze tijd. Uh, deze top moet grote stappen voorwaarts zetten. En daarvoor heb je een meer eenduidige Nederlandse premier nodig. Ik, uh, ik heb veel te veel uh, respect voor Mark om het al moeilijker te maken. De liberaal Verhofstadt begrijpt hoe lastig het is voor Rutte... die het straks in Nederland in de verkiezingen moet opnemen... tegen euro-critische partijen als PVV en SP. Ik vertrouw eigenlijk op, op, het, op het vrij rationele oordeel van de Nederlandse kiezer... die toch wel zal beseffen dat als men de euro wil overeind houden en de euro is goed voor Nederland, dat men dan bereid moet zijn... om samen met de partners in Europa verder die Europese integratie door te gaan... Mevrouw Kroes, wat gaat u uw partijgenoot Rutte aan? Uh, als ik dat zou doen, dan zou ik het zeker niet in uw microfoon zeggen. Hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ivo Arnold, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zou Nederland moeten nastreven in Brussel vandaag en morgen? Nou, ik denk dat het heel erg van belang is dat de zeggenschap over de financiële sector, dat dat nu Europees wordt geregeld. En ik denk dat dat ook een van de stappen is die Rutte wel wil maken. En dan kun je vervolgens nagaan, nou zijn die landen bereid om inderdaad zeggenschap over hun banken af te staan. En dan kun je weer stapjes vooruit maken richting bijvoorbeeld uh, depots garantiesystemen op Europees niveau of andere vormen van uh, risicodeling. Maar je kunt niet, uh, en daar begrijp ik Rutte ook wel in, je kunt niet nu al blanco checks gaan uitschrijven. Ja. Uh, wat denkt u dat er uit gaat komen, meneer Arnold? Hoe denkt u dat wij bijvoorbeeld uh, maandagochtend zullen opstaan? Hoe denkt u dat de beurzen zullen openen? Ik denk dat de wereld er niet heel anders uitziet. Ik denk dat uh, de voortgang, waar het de lange termijn plannen van, van Rompuy betreft... dat die heel langzaam zal zijn. Ik denk dat dat ook geen indruk op de markten zal maken. Uh, wat de markten nu graag willen weten is of de politici uh, ook wat doen... aan de korte termijn uh, problemen in de obligatiemarkten... de hoge rentestanden in Italië en in mm -hmm. Spanje. En daar, daar circuleren ook allerlei plannetjes voor. Hoor. Dus je hebt eigenlijk twee paden. Het lange termijn pad, het mooie rapport van, van Rompuy... en de korte termijn problemen met de rentestanden. En ik denk dat daar de markten zich op focussen. Ja, precies. En meneer Arndt, waar denkt u dan aan als het gaat om het omlaag krijgen... bijvoorbeeld van die rentes, de rentes voor Spanje en Italië? Wat zou die rente doen kunnen dalen op dit moment? Ja, op dit moment circuleren vooral plannen die gebruik maken van het noodfonds. Dat noodfonds zou allerlei obligaties kunnen gaan opkopen. We hebben altijd nog de ECB achter de hand. En dan zijn er de wilde plannen over euro-obligaties. Die hebben allemaal trouwens hun nadelen. Maar ik denk dat als er helemaal niets gebeurt, dat alternatief van niets doen in de obligatiemarkten nog veel slechter is. Want dan weten de obligatiemarkten dat Europa die landen op korte termijn gewoon aan hun lot overlaat. En dan zul je de rentes nog verder zien oplopen. Maar meneer Arnold, nou hebben we toch de afgelopen weken van alle deskundigen ook gehoord... Ja, die die financiële markten zitten wel op um, stevige beslissingen... ook in de toekomst te wachten. Daar halen ze dan hun vertrouwen uit. Moeten we toch ja. niet dichter bij Duitsland blijven die dat wil? Een pad vooruit hebben ze ook nodig. Hè. En, en dan is de vraag hoe je dat aanpakt. Wil je nu al naar een blauwdruk van hoe de EMU eruit moet zien over een aantal jaren? Dat wil mevrouw je, Merkel? Dat wil mevrouw Merkel. Of, of pak je meer de benadering van Rutte en zeg je moet het stap voor stap doen? We zien nu problemen bijvoorbeeld in de financiële sector. Laten we die eerst aan gaan pakken. Laten we het Europese uh, uh, toezicht verstevigen. En laten we daar echt een toezichthouder aanpakken. Uh, Opzetten die ook uh, ja, door kan pakken en kan ingrijpen wanneer het fout gaat. Want dat is toch het probleem gebleken in de afgelopen jaren... Hè, dat die banken en die overheden elkaar toch te zeer besmetten. Hè. Problemen bij de een veroorzaken problemen bij de ander. En dat mo moeten we loskoppelen. Mm. Maar dat betekent wel dat zuidelijke landen heel veel macht zullen moeten afstaan. Want die banken dat, dat zijn toch een beetje de speelbal van de lokale politici. Als we dan inzoomen op die bankenunie, want daar heeft het dan in feite over... Uh, hoe zou dat eruit moeten zien? Nou, Ik denk dat je op korte termijn al wat kunt doen. Het verdrag van Maastricht, wat in het verleden is, uh, is overeengekomen, voorziet uh, in het uh, beleggen van het Europese toezicht op uh, banken bij de Europese Centrale Bank. Dus die instelling is er al, die heeft een goede reputatie. Dus die zou dat kunnen overnemen. Uh, en dan zou je uh, de Europese Centrale Bank vergaande bevoegdheden moeten geven om voortijdig in te grijpen bij banken. Om niet het, uh, te laten doormodderen bij banken in de uh, nationale... Um, uh, en, dus dan zouden uh, er sancties moeten komen staan op onregelmatigheden bij banken. Ja, dus snel ingrijpen en nationale toezichthouders hebben dat in het verleden niet gedaan. En ik zeg altijd vreemde ogen dwingen. Een Europese toezichthouder zou daar echt meer kunnen betekenen als die ook de bevoegdheden heeft om zo'n land uh, binnen te gaan en een bank binnen te lopen en te zeggen: en nu gaan we die bank sluiten en afwikkelen. Maar goed, als je zo'n bankenunie instelt, uh, nog één stapje terug... Handen, want dan moeten andere banken dus garant staan voor de zwakkere banken. En mevrouw Merkel, en ook in Nederland hoor je wel... je moet wel eerst even goed weten hoe die banken in het zuiden ervoor staan. Is dat wel duidelijk genoeg? Nou, En, en daarom moet je die twee zaken loskoppelen. Hè? Je hebt aan de ene kant de zeggenschap, aan de andere kant wie betaalt het. Uh, ik denk dat je de zeggenschap eerst moet regelen... dat je ervoor moet zorgen dat de ECB kan ingrijpen... Uh, en dat je dan niet meteen de rekening gaat delen. Dus dat je in eerste instantie kijkt, hè, als er bijvoorbeeld een probleembank in uh, Spanje is. Wat zijn de kosten? De ECB grijpt in, die uh, berekent de verliezen. En in eerste instantie is het dan toch de nationale overheid, hè, Spanje in dat geval, die die verliezen zou moeten betalen. Ja. Als Spanje dat niet kan, hebben we altijd nu nog het noodfonds. Ja. En pas in de toekomst, als we er zeker van zijn dat dat toezicht goed functioneert op Europees niveau... als dat toezicht ervoor zorgt uh, dat, dat we een gelijk speelveld hebben... dat, dat we niet meer de, de grote verschillen hebben in de kwaliteit van het bankwezen in Europa... dan zou je kunnen nadenken over het gezamenlijk delen van garanties op het gebied van spaargeld en dat soort zaken. Meneer Arnold, hartelijk dank. We zijn benieuwd naar de eerste stappen die gezet gaan worden in Brussel vandaag en morgen. En zo dadelijk, wat vindt de ANWB van de maatregelen... die uh, Utrecht wil gaan nemen? Geen auto's meer ouder dan 10 jaar in de stad. Hm. We hebben zo'n idee. Zometeen Tamara, nu Tamara Bruggemans met de verkeersinformatie. Tamara. Ja, ik, had, ik noemde net al de N50, Zwolle richting Emmeloord. Daar is de weg bij Kampen-Zuid dicht... door een ongeluk met een vrachtwagen en twee personenauto's. Het verkeer wordt via de af- en toerit geleid. En het loopt nu ook vast op de A50, Apeldoorn richting Emmeloord... tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen, 3 kilometer. En van naar Schiphol... Rijden door een stroomstoring minder treinen. En de extra reistijd kan oplopen tot een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En Rimes hoorde je met Can't find, Fight the Moonlight. Acht minuten voor half tien. Even winnen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Utrecht wil geen oude vervuilende personenauto's meer in het centrum van de stad. Vanaf 2015 mogen dieselauto's ouder dan acht jaar... en benzineauto's ouder dan tien het centrum niet meer in. Frits Lindmeijer is verkeerswethouder in Utrecht... en hij legde vanochtend bij ons uit waarom de gemeente deze maatregelen neemt. Een uh, probleem hebben met de lucht schoonmaken. Dat moet in 2015 aan de Europese normen voor luchtkwaliteit voldoen. Dat is een soort van ondergrens uh, waar je uh, op, moet, uh, op, op moet richten. En uh, als we geen uh, maatregelen nemen, dan halen we gewoon de gezondheidseisen die Europa ons uh, voorschrijft niet. Hoofddirecteur van de AWB, Guido van Woerkom, goedemorgen. goedemorgen. Utrecht heeft een probleem, daar moet iets aan gedaan worden. Is dit de goede manier? Nou, laten we vooropstellen dat, uh, dat iedereen hetzelfde belang uh, nastreeft. Uh, dat je uh, zuivere lucht hebt, schone lucht hebt, waar, uh, waar mensen zonder problemen in kunnen leven. Dus daar is verder geen uh, discussie over. Um, als ik nu naar de plannen kijk dan vraag ik me ten eerste af van uh, is het nou werkelijk zo dat dat Utrecht uh, het grootste probleem heeft van uh, van Nederland nou de kaartjes en de cijfers die ik ken uh, bewijst in ieder geval uh, dat we andere steden hebben denk aan Amsterdam en Rotterdam waar het probleem veel groter is dus zou het niet logisch zijn dat je dit soort maatregelen daar eerst zou starten vervolgens uh, ken ik het totale pakket ook nog uh, nog niet ik kan me voorstellen dat er hele andere methodes zijn om uh, mensen te bewegen naar, uh, naar schonere mobiliteit uh, te gaan. En ten derde, als je dan kijkt naar de, de, de grenzen die worden aangehouden, uh, auto's van, uh, van voor 2000. Nou, in de auto's die waar het dan over gaat, gebouwd eigenlijk na 1990, dat zal de grote categorie zijn tot 2000... Ook toen was de auto-industrie al zich heel bewust van het feit dat het schoner uh, moest. Dus ik vind die grens bij, bij 12 jaar wel heel erg ver. En dat geldt ook voor, voor dieselauto's die nou, eigenlijk halverwege hun levenstijd dan plotseling ergens niet meer mogen komen. En dat, hm. dat, dat is een hele forse grens. Wat is eigenlijk um, de leeftijd van de gemiddelde auto in Nederland? Om, hoeveel mensen zouden hierdoor getroffen worden? Ja, de, als je kijkt naar een dieselauto, die gaat meestal tussen de 16 en de 20 jaar mee. Ja. afhankelijk van de kilometers die ermee gereden gaan, gaan worden. Maar een, een dieselauto van, van acht jaar is zeker nog niet, uh, nog niet oud. Maar worden er veel Utrechters door getroffen, denk u? Hebben er veel Utrechters of Nederlanders in algemene zin een wat oudere auto? Nou ja, als de, het gemiddelde wagenpark uh, zo'n zo 11, 12 jaar is... dan kunt u zich voorstellen dat, uh, uh, dat het over honderdduizenden auto's in principe zou gaan. Ja. Maar meneer Van Woerkom, euh, meneer Lindmeijer zegt van ja, de gemeente heeft niet zo heel veel mogelijkheden om <coughs> zelf euh, die vervuiling terug te dringen, bijvoorbeeld wel via de auto. En dan verwijst naar Duitsland waar het wel werkt. Ja, we hebben in Duitsland een systeem, maar de vraag is of dat, uh, dat, dat nou werkt. Uh, wat het effect is, uh, ik heb in ieder geval geen rapporten gezien waar dat onomstotelijk in vaststaat. Wat ik wel zie, is dat er uh, oude auto's uh, uit uh, Duitsland nu naar Nederland uh, gebracht uh, worden. Dat zijn die grote uh, Mercedes en, en BMW's, maar dat zijn auto's die meer dan 20 jaar uh, oud zijn. En voor die categorie zeg ik van ja, dan importeer je ook uh, uh, luchtverontreiniging die je niet zou moeten willen importeren. Uh, dus een, een zekere grens vind ik prima. Uh, maar niet op de niveaus zoals die thans uh, worden voorgesteld. Ja, ze hebben dit in Amsterdam ook geprobeerd, hè, een paar jaar geleden. Dat is niet gelukt. Er was veel verzet tegen lokaal verzet vooral ook. Gaat ja, er ANWB... was heel veel verzet. Maar ook uh, de toenmalige minister van, van Verkeer en Waterstaat heeft zich daar tegen. uitgesproken. Nee. En Uitgesproken. Uh, ja, ik ben zeer benieuwd wat, wat de huidige minister over zal zeggen. Gaat de ANWB uh, zich nog verzetten tegen zoiets? Nou, ik heb begrepen dat het plan in het loop van de middag bekend uh, wordt. Daar zullen ook alle afwegingen in staan. Daar komt ook een, uh, wat van tegenwoordig deftig heet... Een inspraakmogelijkheid. Uh, We zullen dat plan gaan bestuderen en uh, kijken of het een afgewogen pakket is. En ook kijken uh, of dit nou uiteindelijk nodig is uh, voor de luchtzuiverheid uh, uh, in, uh, in Utrecht. Guido van Workom, hoofddirecteur van de AWB. Dank u Graag. Gaan we naar Wimbledon. Laatste partij uit de tweede ronde worden gespeeld. Onder andere met Nadal, Murray, Serena Williams, Mark Brasser in Londen. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar Arangskarus, daar moeten we het toch nog even over hebben, want zij is daar al doorheen. Versloeg uh, Samantha Stozer. en is door naar de derde ronde. Valt er nog van haar meer te verwachten? Nou ja, ze speelt in de volgende ronde tegen een Chinese, tegen Xuai Peng. Ja, die is... Uh, als dertigste geplaatst. Ja, en dan zou je zeggen van, goh, als je van de nummer 5 van de wereld kan winnen, waarom dan niet van de nummer 30 van de wereld? Ik moet wel bijzeggen, die Shuaipeng, dat is een goede grasspeelster. Al een keer de vierde ronde gehaald op Wimbledon. Maar ja, voor Rus, en dat geldt eigenlijk ook voor Kiki Bertens, die vandaag weer gaat spelen, haar tweede ronde partij geldt. Ze kunnen vrij onbevangen die wedstrijden in. De druk ligt niet bij hen. Zij zijn de underdog. En ja, dan kan je tot mooie en goede prestaties komen. Ja, dus jij geeft Kiki Bertens ook kansen tegen Ik geef Kiki Bertens uh, geef ik zeker een kans. Uh, ze speelt tegen de Svedova, dat is een speelster uit uh, Kazachstan. Daar heeft ze dit jaar al een keer tegen gespeeld. weliswaar wel op hardcourt, maar daar heeft ze van gewonnen. Nou, dat is natuurlijk lekker, dat neem je mee in zo'n wedstrijd. Uh -huh. En voor Kiki Bertens geldt inderdaad hetzelfde. Uh, lekker vrij in het hoofd, uh, vrij uitspelen, uh, uh, geen druk voelend. Het is voor haar de eerste keer dat ze op Wimbledon is. Uh, ze is al verder gekomen dan, dan dat ze misschien wel had verwacht, de tweede ronde. Ja, en die Svedova, dat is een speelster die vorig jaar lang blesseerd is geweest. Daardoor ja, ver af is geschakt op de wereldranglijst. Terwijl een al een uh, 6, vijf of zes keer al op Wimbledon heeft gestaan. Maar nooit verder is gekomen dan de tweede ronde. Dus zo goed doet zij het niet op Wimbledon. Dus ook voor Berthes, inderdaad uh, liggen er kansen. Ja, en hoe, hoe is dat bij tennis eigenlijk? Want is natuurlijk bij bij een sport waar spanning een rol speelt. Um, neemt die spanning niet toe naarmate hij verder komt? Die spanning die kan inderdaad toenemen. Maar het zijn, ik weet niet of het iets uh, Westlands is, maar uh, Aranska Rus en uh, Kiki Berthes komen allebei uit het West. Ze zijn, zijn zeker hele, luchtig. Ja, heel, heel Nuchter inderdaad, heel heel nuchter. En uh, Bertes uit Wateringen, Aranska Rus komt uit Monster. Ah, okay, het zijn, ja. het zijn, het zijn uh, meisjes die zich niet zo snel gek laten maken. Die, die na afloop ook, ook niet uh, meteen helemaal staan te juichen. zeg maar op persconferenties. Of, of. Het, het is, ze benaderen het heel nuchter. Uh, ze kijken gewoon weer naar de volgende wedstrijd. En uh, zo van. Uh, we zien wel. En bij uh, Bertes was helemaal een mooi voorbeeld. Dat ja, in, de, in haar eerste rondepartij dat het in de training totaal niet liep, dat ze er helemaal, uh, helemaal geen vertrouwen in hadden. En dat ze zo ook de baan opging van... nou ja, slechter kan het, kan het bijna niet dan in de training. En het ging in die wedstrijd ging het geweldig. Ja, en als ze dat, dat, dat gevoel, zeg maar, die, die, die onbevangenheid mee kan nemen... ja, dan, dan, dan ja, zijn er mooie dingen nog uh, kunnen er gebeuren. Goed, dan naar de mannen. Novak Djokovic had het een latertje. Maar kreeg hij het ook nog moeilijk tegen Harrison? Nee, Djokovic het, had het niet makkelijk. Maar Harrison is een, is een goede speler. Inderdaad, het werd een, een latertje. Het dak ging gistermiddag dicht. Nou, dan kon, kan er op het Centercourt lang gespeeld worden. Want uh, daar hebben ze... Dat ligt. Uh, Ryan Harrison goede tenniser, 3 maal 6 voor Djokovic wat, wat, wat mooi was om te zien uh, niet zo mooi voor Harrison, maar Harrison kreeg zes breakpoints, die werden alle zes weggewerkt door Djokovic en Djokovic kreeg zelf drie breakpoints en die benutten ze alle drie, dus op die belangrijke momenten, op de momenten dat Djokovic in de problemen was met die breakpoints tegen, kwam hij daaruit en op de momenten dat hij zijn kansen had pakte hij ze, ja en dat is, dat, dan ben je echt, dan ben je heel scherp, dan ben je dan ben je goed in vorm, dan ben je mentaal goed in vorm als je dat kan, nou we weten dat Djokovic of iets natuurlijk mentaal ijzersterk is. Hebben we onlangs een Roland Garros weer gezien. Hm. En dus nu ook op de momenten ja, dat hij er moest staan, stond hij er en dat is knap. Goed, en Federer was ook niet echt aan het zweten, Dus die is ook eenvoudig door, Mark. Dankjewel. Ja. ja, goed. We hebben geen tijd meer. Bedankt, hè. <laughs> Radio 1 Het NOS-journaal. Gazprom op de Nederlandse zakenmarkt en stroomstoring hindert treinverkeer rond Schiphol. Het is half tien. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Russische energiebedrijf Gazprom gaat via een dochterbedrijf gas verkopen aan het Nederlandse bedrijfsleven. Economie-redacteur Peter van der Meerschout. Gazprom levert overigens al aan onze energiebedrijven Essent en Nuon.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 Rond Schiphol rijden geen treinen door een stroomstoring. Dat levert zeker een uur vertraging op. En de NS verwacht dat de storing rond half elf is opgelost. Mensen op Twitter melden dat hun trein stilstaat in de buurt van station Schiphol. Onder meer in de Schiphol tunnel. En de NS raadt mensen in Amsterdam aan om met de metro te reizen. Oude vervuilende auto's mogen het centrum van Utrecht niet meer in. Dat is een van de plannen om de stad schoner te maken. Diesels van meer dan acht jaar oud en benzineauto's ouder dan tien jaar... worden uiterlijk verbannen in 2015. Verkeerswethouder Lindmeijer. Als je, als je kijkt naar wat je als stad zelf kunt beïnvloeden aan luchtkwaliteit... dan eh, is het pakket wat we nu voorstellen is, eh, ongeveer de helft van eh, de luchtkwaliteit... die je in de stad zelf kunt beïnvloeden. Het scheelt heel veel. Zwaar vervuilende vrachtwagens zijn sinds 2007 al niet meer welkom in het centrum. Het bloedige conflict in Zuid-Soedan wordt uitgevochten... met wapens uit onder meer China, Oekraïne en Sudan. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International... spreekt van een constante stroom wapens die het gebied binnenkomt. Zoals tanks uit Oekraïne en landmijnen uit China. En de tanks die het Zuid-Soedanese leger gebruikt... zouden via Kenia het gebied zijn binnengekomen. Dat is in strijd met een vredesakkoord... dat strijdende partijen in 2005 sloten. En ook met een embargo van de EU... En dus stierroep de regeringen op geen wapens meer te leveren aan landen die mensenrechten schenden. Het Amerikaanse telecombedrijf America Mobiel heeft definitief een groot belang in KPN verworven, zo'n 25 procent. Tot gisteravond konden aandeelhouders hun belang voor 8 euro per aandeel kwijt aan America Mobiel. 40 procent van de aandelen werd aangeboden, maar de Mexicanen wilden een belang hebben van hooguit 30 procent. Anders zouden ze een bot moeten uitbrengen op het hele bedrijf. In de Amerikaanse staat Colorado is sinds zaterdag al 2.500 hectare bos in vlammen opgegaan. Droog weer en harde wind maken de brandweer extra moeilijk. En meer dan 30.000 mensen zijn de stad Colorado Springs ontvlucht. Ook de Nederlandse mevrouw Vonk moest vertrekken. Nou, we zitten nu in, bij een shelter van, van het rode kruis. En dat is op een uh, bij een high school. Daar hebben ze eten. Je kunt daar op je computer, je kunt daar in de cafetaria zijn, lekker koel en zo, so ze hebben douches en zo on. Dus we hebben de camper hier in de parking lot en daar zitten, daar wonen we in, maar we gaan dus daar eten. En ze zijn erg dat is geweldig. De New York Times in het Chinees lezen. Dat kan vanaf vandaag op internet. De krant wil het groeiende aantal hoogopgeleiden in China... op de hoogte houden van de ontwikkelingen... in de wereld van politiek, zakenleven en cultuur. Als proef worden per dag 30 artikelen op de Chinese site gezet. En de New York Times hoopt dat China de site niet blokkeert. Zoals in het verleden soms is gebeurd. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag bereikt zeer warme lucht ons land en dat zullen we snel aan de temperatuur merken. De hitte komt niet alleen, want gedurende de avond staan er zware onweersbuien op het programma. Vooral hagel- en windstoten, maar ook onweer kunnen daarbij schade aanrichten. Overdag hebben we met bewolking te maken, toch lijkt de zon er in de middag af en toe goed doorheen te kunnen komen. De temperatuur schiet omhoog en bereikt hoge waarden. In het noorden 25 en in het zuiden lokaal dicht tegen de 30. De wind komt uit het zuidoosten en is overwegend matig van kracht. Aan het einde van de middag of begin van de avond... komen de eerste onweersbuien via Zeeland het land binnen. Op weg naar het noordoosten lijken de buien nog iets aan kracht te winnen. Hagel en zware tot mogelijk zeer zware windstoten kunnen erbij voorkomen. Een situatie om te degen rekening mee te houden. Aan het begin van de nacht trekken de buien dan via het noordoosten het land uit. Gedurende nachttemperaturen rond de graad of 15. Vrijdag is het wisselend bewolkt en worden er in de middag regen- en onweersbuien langs de oostgrens verwacht. Het is nog even de vraag hoe ver de buien naar het westen komen. De temperatuur loopt uit 1 van 20 graden aan zee en lokaal 25 in het oosten. AMB Verkeersinformatie. De dagelijkse files lossen alweer op. Er staan op dit moment nog 15 files en ik geef u de bijzonderheden. A15 Nijmegen richting Gorkum. Daar is bij ochtend de oprit dicht. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. A28-svolle richting Amersfoort, tussen amersfoort Vathorst en Amersfoort 6. De N50-svolle richting Emmeloord, daar is de weg bij Kampen-Zuid dicht. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en twee personenauto's. Het verkeer wordt via de af- en toerit geleid. En door dit ongeval, ongeluk loopt het ook vast op de A50-apeldoorn richting Emmeloord... tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 3 kilometer. En dan de A50-Arnhem richting Os, tussen Heteren en het knooppunt Ewijk 4 kilometer... Dan heb ik nog een bericht voor treinreizigers. Van en naar Schiphol rijden door een stroomstoring minder treinen. En de reistijd kan oplopen tot maximaal een uur. Goedemorgen, nog tot tien uur kunt u luisteren naar het NOS Radio 1 -journaal. U heeft het uh, meegekregen waarschijnlijk, het treinverkeer rond Schiphol ligt plat... vanwege een stroomstoring. Daar hebben veel mensen last van, we zien veel berichten langskomen op uh, Twitter onder andere. En een van de gestrande reizigers is uh, NOS-redacteur Jozefie Truiman. Jozefie, vertel, hoe groot is de chaos? Kun je het omschrijven? Ja, goedemorgen. Um, de chaos is, nou ja, vooralsnog, ik ben nu even naar buiten gelopen. Uh, er staan... Erg lange rijen voor de taxis. Uh, er rijden bussen af en aan. Maar mensen ondergaan het allemaal volgens mij wel gelaten. Uh, ik was zelf op weg van uh, Amsterdam naar uh, Rotterdam. En uh, ik ben in de trein gestapt rond de klok van 8 uur deze ochtend. Uh, en rond Schiphol uh, toen we aankwamen op het perron uh, ging de trein niet meer verder. Uh, ik heb ook even met de machinist gesproken. En die vertelde mij dat uh, het inderdaad tot ongeveer zeker tot half elf gaat duren... En het vervelende is dat er ook nog een aantal treinen achter ons zaten die uh, vast zaten in de tunnel. Dus die mensen die kunnen dus niet even een kopje koffie gaan drinken op Schiphol. Hm. Jij uh, gaat even naar de machinist toe, maar uh, al die andere mensen krijgen ze informatie van de NS? Ja, zeker. Uh, er staan de gebruikelijke stands aan op Schiphol. En uh, het laatste bericht dat ik inderdaad hoor is dat ze ook verder geen mededeling kunnen doen, behalve dat, er, uh, ja, dat het tot half elf zeker gaat duren. En uh, ja, mensen kiezen toch voor zover ik dat nu zie. Uh, veel mensen kiezen in ieder geval voor de taxi. Want daar staan, uh, nogmaals, ja, er staan er hele lange rijen. Vanaf, eigenlijk vanaf binnen het uh, dubbel uh, staan mensen te wachten. Ja. Hey, ik zie ook op Twitter wat, wat uh, mensen die klagen dat het vaker gebeurd is deze week. Heb je die geluiden ook gehoord? Ja, in het trein ook. Uh, er waren een aantal passagiers die ik denk dagelijks misschien dat uh, traject uh, reizen. Uh, een aantal mensen moppen. Die zeiden dus inderdaad, het is niet de eerste keer. Het heeft deze hele week uh, nog geen één keer... Normaal doorgereden en iemand anders zei, well, dit is echt de laatste keer, want ik, dat ik met de trein ga, ik stap weer in de auto. Dus er waren wel geluiden inderdaad dat er op dit traject uh, deze week meer uh, problemen waren geweest. Hmm. En wat ga jij nu doen? Rustig afwachten? Uh, ik ga een koffie koffie drinken en uh, ja, rustig afwachten, meer kan ik niet doen. Nee. Nou, dan horen we misschien later nog van je sterkte voor nu. Dank je wel. Dank je wel, Dag naar de tandartsen die de tarieven zelf mogen bepalen. Het is een experiment, maar de Tweede Kamer wil er zo snel mogelijk vanaf. Omdat cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit zeggen... dat een tandartsbezoek gemiddeld duurder is geworden. In plaats van goedkoper, want dat was natuurlijk wel de bedoeling. Vandaag is het debat over in de Tweede Kamer. En Marcel Wil gaat dat volgen. Uh, Marcel, al in Den Haag, um, Je hebt er al nieuws over voordat het debat begint? Ja, nou ja, ik kreeg echt zojuist een persbericht binnen. Uh, niet vanuit de politiek, maar vanuit de tandartsen en het Persbericht luid, eind 2012 zal er geen kostenstijging zijn voor de patiënten. Dat garandeert de Nederlandse maatschappij... tot bevordering van de tandheelkunde. Ja. Ze doen harde toezeggingen dat er eind dit jaar... geen stijging is van de kosten. Eind dit jaar is de stijging van de kosten... zo staat te lezen in uh, dat persbericht... vergeleken met januari 2012. Dat is de start van het experiment. Uh, alleen te relateren aan de inflatie... Uh, nou, dat gaat dus wel wat omhoog met maximaal 3,5% de kosten. Maar zo zeggen ze in het persbericht... dat zou ook zo zijn als er geen experimenten nee. uh, zijn. Uh, ja, Wij nemen hiermee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid... zo staat het te lezen in het persbericht van de uh, tandartsen. Nou ja, dat is even afwachten hoe dat precies allemaal uitpakt. Maar ja, de tandartsen die, uh, gooien alvast een bericht de wereld in... voordat het debat begint. Ja, want die voelen natteigheid, Marcel, denk ik. Denk ja, denk zeker. Ja, nee, dat denk ik ook. Kijk, uh, zij proberen hier uh, dan wel een beetje het uh, debat mee te beïnvloeden. Want uh, dat is toch wel de grote vraag bij dat experiment. Wordt het nou uiteindelijk goedkoper of niet? En er zijn allerlei bij getallen naar buiten gekomen de afgelopen tijd. De afgelopen week van het NZA, de Nederlandse Zorgautoriteit... die er heel belangrijk in is. En die zegt de eerste drie maanden van dit jaar... Uh, is, uh, zijn de kosten gemiddeld erg gestegen met 9,6 procent. Er zijn ook andere onderzoeken die zelf zeggen... dat het op dit moment 12 procent gestegen is. En dat is nou juist niet de bedoeling van zo'n experiment. Het experiment uh, uh, had de bedoeling om de tandzorg, de mondzorg... zoals het officieel heet, goedkoper te maken en beter. nou ja, dat lijkt nu nog niet zo te zijn de tandartsen voelen inderdaad nattigheid. Want het experiment dat staat eigenlijk voor drie jaar gepland. Maar dat kan zomaar gestopt worden als de Tweede Kamer dat wil. En als de minister dat ook uiteindelijk wil. Dus ja, zij kiezen de vlucht naar voren door deze garantie te geven. Nou, aan de andere kant, Marcel, het is iets heel nieuws voor de, voor de branche, voor de tandartsen. En is het dan niet erg snel om na drie maanden al te zeggen dit is mislukt? Nou ja, dat uh, zou je kunnen zeggen. Uh, de Tweede Kamer, de meerderheid van de Tweede Kamer, denkt daar gewoon anders over. Die zegt, uh, we hebben het een tijdje geprobeerd. Probeer Het experiment loopt nu zes maanden. Er zijn getallen van drie maanden. Maar ja, we hebben gewoon het gevoel dat het duurder wordt. En dat willen we niet. Dat vinden we niet goed. Maar er zijn ook andere voorbeelden te noemen. Uh, niet in de zorg, maar bijvoorbeeld bij de notarissen. Daar zijn ook vrije prijzen... Uh, uh, uh, ja, zijn daar geweest een tijd geleden. Toen was het eerst ook zo dat ze duurder werden. Dat uh, daarna werd het uh, weer goedkoper. Dus er zijn inderdaad mensen die zeggen... laten we nou nog even afwachten... of het inderdaad zo is dat de uh, tarieven in november nog steeds... Zo hoog zijn, dat is ook een opvatting van de minister. En als dat inderdaad zo is, dan gaan we pas stoppen. Nou, ik ben wel benieuwd of de uh, Tweede Kamer overtuigd raakt... van de garantie van de tandartsen en van de opvatting van de minister. Ja, ja, en ik kan mij voorstellen dat de minister... dit project liever niet ziet mislukken. Nee, dat klopt. Kijk, uh, het gaat hier over vrije prijsvorming. Dat is iets wat de VVD erg prettig vindt. Marktwerking in de zorg. Zij zeggen als je gaat concurreren... dan wordt het goedkoper en dan wordt het beter. Maar als dan uh, zo'n experiment uiteindelijk... Uh, uh, zal gaan mislukken. Ja, dat is niet zo fijn. Zeker niet als de verkiezingen er nu aan zitten te komen. Uh, elke keer als het dan gaat over de zorg, over de kosten in de zorg, dan zal de VVD zeggen, we moeten ook uh, aan marktwerking gaan denken, concurrentie, goedkoper en beter maken. Dat is wat je de minister de hele tijd hoort zeggen. Ja, en als dit uiteindelijk gaat mislukken, dus als die garantie van de tandartsen niet waar blijkt te zijn, of als de Tweede Kamer vandaag zegt, garantie mooi of niet mooi, maar we gaan er nu direct al mee kappen, ja, dan krijgt minister Schippers en de VVD richting verkiezingen de hele tijd de vraag... marktwerking, dat wilt u wel, maar die tandartsen, dat was toch mislukt? Tja, Marcel Bril gaat het volgen. Het debat vandaag hoort er meer over op Radio 1. Marcel, dank je wel. Gaan we naar de Verenigde Staten. Daar is voor het eerst in 13 jaar een afvalpil goedgekeurd. En dat is gebeurd door de Amerikaanse Food and Drugs Administration. En die pil is bedoeld voor mensen met ernstig overgewicht... en alleen op het recept verkrijgbaar. Daar gaan we over praten met Frank van Berkum... internist bij de ziekenhuisgroep Twente... maar bekender als schrijver van dieetboeken als Gezond Slank met dokter Frank. Meneer van Berkum, goedemorgen. Goedemorgen. Is dit dan het wondermiddel? Nou. Je, het, is, het is wel goed als slecht nieuws. Uh, het goede nieuws is dat er eindelijk weer een ontwikkeling is. En dat er een nieuw type pil is. Wat op een hele andere manier werkt dan alle voorgaande uh, afvalpillen, om maar zo te zeggen. Maar het slechte nieuws is dat het geen wonderpil is. En dat je daar niet 10, 15, 20 kilo van afvalt. Hè, want dat hebben de meeste van mijn patiënten wel nodig. Je valt er, nou, als alles meezit en je houdt je goed aan het dieet. 2 tot 4 kilo in een jaar mee af. Ja, Extra. En, en bovendien, meneer Van Berkem, dit verandert toch niets aan de haast morbide de eetgewoontes in Amerika? Nou, het punt is dat, en uh, dat is het leuke van dit soort ontwikkelingen, uh, het grijpt in op het verzadigingscentrum en op het hongercentrum. Okay. En uh, dan kan je zeggen, hoe ja, kan je nou honger hebben als je, als je 130 kilo beweegt, want dan heb je toch voldoende energie aan boord. Uh, blijkbaar hebben die mensen wel honger. En we beginnen ook een beetje steeds, steeds beter te begrijpen waarom dat zo is. En we begrijpen ook steeds beter waarom ze slechte verzadigen zijn. En met verzadigen bedoel ik dat je zegt van... nou ja, nou zit ik wel vol of ik ben eigenlijk nog niet zo toe aan een nieuwe maaltijd. En uh, de kennis die we op dat gebied de laatste jaren hebben ontwikkeld... die heeft ertoe geleid dat dit soort nieuwere pillen op de markt komen. Maar helaas, eh, ja, wat, wat is 2 tot 4 kilo in een jaar... als je 130, 140 kilo weegt? Nee, dat, dat begrijp ik hoor, meneer Van Becker. Maar, maar als je die pil dan niet neemt, dan, dan kom je weer aan. Dat, dat bedoel ik eigenlijk. Dus het verandert niks eh, in het hoofd? Nou, het verandert... Kijk, eh, het, het, het, het gedrag wordt wel enigszins beïnvloed. Want de, er zijn allerhande prikkels. Er zijn eetcentra in ons, in ons brein... Uh, die zeggen dat we moeten gaan eten. Terwijl waarschijnlijk uh, het zo is dat onze voedingssituatie uh, zo is... dat er helemaal geen behoefte is aan voeding. En daar wordt uh, dat aansturen van het voedingscentrum... daar werkt zo'n pilletje op. Hm. Aan de andere kant zegt u het is ook een goede ontwikkeling. Um, de, er wordt weer over nagedacht. Er wordt weer wetenschappelijk ontwikkeld. Want is er nu te verwachten dat er dan in navolging van deze... misschien een pil wel komt of een middel welkomt dat dat wel goed werkt? Nou, ik... Het probleem met overgewicht, obesitas, is dat het een zogenaamde multifactoriële aandoening is. Wat betekent dat? Er zijn heel veel oorzaken van, van, van obesitas. Dus het is niet, er is geen één oplossing, er is geen golden bullet, er is geen magische oplossing, er is geen quick fix. Dus zo'n pil die in één keer het hele obesitas probleem oplost, die, die gaan we helaas niet meemaken. Nee, dus toch maar weer die eten dan? Nou ja, het is een combinatie van dieet en iets meer bewegen. En daar kan een pilletje een heel klein beetje bij helpen. Er zijn uh, ook al tegenwoordig uh, injecties die iets doen op je eetlust, op je maagontleding. Kortom, er zijn ondersteunende maatregelen, maar die werken niet als je niet houdt aan een dieet. Goed. Frank van Berkham, internist bij ziekenhuisgroep Twente. Dank u wel. Graag gedaan. Hoort u Mark Robin Visser. Hij zit op de Zomerbus en viert vandaag de watereducatiedag. Eerste verkeersinformatie, de verkeersinformatie. Jazeker, blijf luisteren. Ook naar Tamara Bruggemans. Ja Marcel, op dit moment nog elf files. Het neemt af en uh, bijzonderheden eigenlijk meer bij het treinverkeer. Een brandmelding tussen Delft en Den Haag om het spoor geen treinen. En dan van en naar Schiphol rijden door een stroomstoring minder treinen. In beide gevallen kan de vertraging oplopen tot meer dan een uur.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 Hier aan beide kanten van het raam in de studio. De Rolling Stones met Mixed Emotions. De Radio 1 Sportzomerbus. En op de bus zit Mark Robin Visser vandaag. Het is vandaag Watereducatiedag. En daarom is Mark Robin in het Watermuseum in Arnhem. En dus, Mark Robin, wordt dit een spetterende bijdrage. Absoluut, het worden allemaal spetterende bijdragen vandaag. Dat kan ik je voorspellen. Het prachtige Arnhem, het Watermuseum, ligt hier op een hele mooie locatie... alweer sinds 2004. Een museum vooral voor de jeugd, voor de lagere school... en wat minder voor eh, middelbare scholieren. En nog een belangrijk punt. Dit museum heeft de jongste directeur, museumdirecteur van Nederland... Olivier van de Schroef, ja, je, je wordt er nog steeds mee geconfronteerd... maar zolang je de jongste bent, blijft dat zo? Ik weet het, ik weet het, maar ik vind het ook niet erg. Nee. Ik uh, geniet ervan en ik probeer elke dag gewoon heel hard mijn best te doen. En hoe oud bent u dan, vraagt de luisteraar zich nu af? Uh, ik durf het natuurlijk bijna niet te zeggen, maar 32. En hoe word je op je 32e directeur van een watermuseum? Leg dat eens uit. Nou, dat is... Um, ja, het is een grappig verhaal. We hebben, het watermuseum heeft de... Het probleem eigenlijk een beetje dat de subsidies een beetje teruglopen. Sponsorinkomsten lopen terug. Dus we zijn sinds vorig jaar, mei, hebben we een samenwerking gedaan met het Kenniscentrum Triple I. En Wat daar, is dat? Een kenniscentrum, ja? Een kent, kenniscentrum op het gebied van natuur-economie. Um, en daar ben ik mede oprichter van. En zodoende ben ik directeur geworden van het Nederlands Watermuseum. Ongeveer 70.000 bezoekers per jaar. Klopt, 70.000 bezoekers hier in het museum. Maar we hebben ook de verbredingen erbij gepakt. Dus we hebben ook educatieschepen hebben we door Nederland varen. En daar bedienen we nog eens 25.000 kinderen. Kijk eens aan, het woord viel al, educatie. Het is vandaag de Landelijke watereducatiedag En luisteraars, directeur Olivier van der Schroef gaat die dag op een bijzondere wijze openen. Wij staan hier naast het Watermuseum in een prachtig spitter, spetter, spater, water speeltuin gebeuren. En met het openen van de sluis beginnen wij de Waterdag. Directeur, gaat u gang. Ja. ja, en de schroep gaat in beweging Alles gaat in beweging, en maar zo... water gaat altijd in beweging hè? Water die vindt zijn weg wel hè? Water vindt altijd zijn weg naar het laagste punt Dat is het, Dat is het. Zeg, moet u eens horen, uh, dit is dus vooral een, een museum, een, een doelmuseum Je kunt hier dus met water van alles doen ja. en zo leren over ja. het water Maar vandaag zijn er ook heel veel waterbobo's ook bestuurders zijn er inderdaad. Ik noem ze geen bobo's, bestuurders. Ja. Uh, maar daarnaast zijn er ook aanbieders, hè? dus partijen die watereducatie aanbieden. Uh, daarnaast zijn er ook de eindgebruikers, dus de, de onderwijsinstellingen, ja. de, de leraren. En we proberen allemaal met elkaar, proberen wij zo goed mogelijk watereducatie te geven ja. voor de kinderen. Ja, u zei eindgebruikers, maar ik ben zelf ook een eindgebruiker. Klopt. Uh, U trouwens ook. Iedereen. We zijn allemaal eindgebruiker. Iedereen is, uh, is eindgebruiker. Uh, wij richten ons met name dan op het primair onderwijs, hè, dus de kleinere kinderen, ja. om het waterbewustzijn te vergroten. Ja. Uh, maar uiteindelijk is iedereen eindgebruiker en ja. iedereen heeft te maken met water. Iedereen ja. moet ook het belang van water inzien. Iedereen moet het belang van water inzien. Laat ik maar eens eventjes meteen de koe bij de hoorn vatten. Uh, het Nederlandse water is van een zeer hoge kwaliteit. Betalen wij daar eigenlijk niet veel te weinig voor? Dat zou kunnen, maar ik, ik Oeh, denk... de directeur moest toch even uh, zijn wo woorden wegen. Nou, het zijn natuurlijk uitspraken waar eigenlijk een museum geen, uh, nee. geen mening over heeft. Hè? Kijk, wij, wat we doen, is op uh, zo breed mogelijk publiek proberen we te informeren over duurzaam matenbeheer. En we gaan eigenlijk weg van de politieke context, ja. dus wij doen daar geen uitspraken over. Laat ik het eens anders vragen. Als ik in andere landen ben, in Zuid-Spanje bijvoorbeeld, uh, Zuid-Europa sowieso, daar merk je dat er een watertekort is. Je proeft het niet alleen aan het water uit de kraan... maar er wordt ook voor gewaarschuwd. Wees doe voorzichtig met water. Hier in Nederland hebben we water in overvloed. Hoe verhoudt zich nou de waterrekening... of het watergebruik in Nederland met die andere landen? Want dat is natuurlijk wel een interessant punt. Nee, het is een heel interessant punt... Kijk, um, ja, Je moet niet vergeten, of u moet niet vergeten... dat we in Nederland er natuurlijk ongelooflijk lang al mee bezig zijn... om dat allemaal heel goed te institutionaliseren. Uh, de waterschappen is het oudste politieke orgaan in Nederland. Dat ja. hebben wij gewoon heel goed geregeld. En ja. de drinkwaterbedrijven zijn ook heel goed geregeld. En daarom hebben wij de mogelijkheid dat het allemaal redelijk goedkoop kan. Ja. We hebben het gewoon en, goed voor elkaar. We hebben het gewoon heel goed voor elkaar. Dat mag, ja. ook, wel mag ook wel eens gezegd worden. Er zijn heel veel dingen die niet goed staan, maar uh, dit gaat wel heel goed. Ja, ik zie dat er net een moeder is gekomen met... Uh, met, uh, met het dochtertje. Ik hoor net, mevrouw, dat wij het uh, in Nederland goed, bij, goed voor elkaar hebben met het water. Ja, zeker. Vindt u dat ook? Ja hoor, vind ik ook. Ja? Ja. Dat is hartstikke leuk zo. Denkt u er wel eens over, na? Nou, want dit is een watermuseum. Ja. Hoe dat, hoe dat allemaal gaat met het water. Nee, eigenlijk nee. niet. Nee. Ik eigenlijk tot, tot vandaag ook niet, maar nee. ik ga me er vandaag in verdiepen. Waar ik word uh, nog rondgeleid door de jongste museumdirecteur <lacht> van Nederland en ik heb straks een date met een dijkgraaf. Daar verheug ik me ook bijzonder op. Met mevrouw Kool. Ja, ja. klopt. Ja. Oké. Okay. Nou, ik wens u een, een hele goede watereducatiedag. En ik hoop dat, uh, dat ik, wij, uh, er ook nog iets van opsteken. Uh, nou, hartelijk dank. Oké. Okay. <laughs> ja. Tot later. Okay. Goed, goed uit Arnhem. <laughs> ja. Dankjewel, je wel. Mark Robin Visser. En of hij daar iets van opsteekt, dat hoort u. De hele dag op Radio 1. Hij bemant de sportzomerbus. Tot zover het NOS Radio 1-journaal voor dit moment. Wij wensen u een hele fijne dag. Het schijnt lekker te zijn buiten. Het is dus heerlijk. Ervan. Is dat lekker, Ja, thuis? het is echt heel lekker. Het is nu al warm. Kijk eens aan, dus eigenlijk wil jij wel naar buiten, of niet? Uh, straks weer. Oké. Okay. Wat zit er in je programma zo <laughs> <er> dadelijk? <laughs> Maarten Schinkel is bij ons te gast van NRC Handelsblad over de Eurotop. Wat kunnen ze daar nog? En zijn de middelen onderhand niet een beetje op om nog wat aan die crisis, tegen die crisis te doen? En Jules Tiele, die is straatpsychiater gespecialiseerd in uh, mensen met schizofrenie, zijn beide te gast in de eerste uur. En verder hebben wij, ik geloof, alle spelers van het nou, zelf al SMS in de hoop dat ze terugbellen. En als ze bellen, dan zijn ze straks op de zender te horen. Kijk eens aan, wij gaan luisteren zo dadelijk weer. Ik in ieder geval in de auto op weg naar huis en velen met mij. Kan ik mij zo? Voor voorstellen. Thijs van der Brink en Willemijn Veenhoven. Zo in de sportzomer op Radio 1. Veel plezier. Dankjewel. sportweekend, zaterdag en zondag Yes! De verslaggevers van de Radio 1 Sportzomer Zijn bij de verkiezingscongressen van PvdA, CDA, SP, GroenLinks en de ChristenUnie Is dit voldoende? Is dit voldoende? En ook bij de Veteranendag De start van de Tour de France De TT en Assen Tennis op Wimbledon En de finale van de DK Voetbal Dit is het open! Luister elke dag naar de Radio 1 Sportzomer En mis niks Ja, ik kan alleen maar zeggen wat heerlijk Op Radio, Radio 1, 1, 1. 1. Het nieuws van alle kanten